En net wel met het NOS-journaal.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 Een Italiaans dorpje dat bekend staat om zijn witte truffels... doet Barack Obama een record-exemplaar van meer dan een kilo cadeau... om zijn herverkiezing te vieren. Het is een truffel uit Aqualagna. De ondergrondse paddenstoel, een delicatesse... wordt volgende week zondag bij de Amerikaanse president afgeleverd. Het Italiaanse dorp hoopt dat Obama de truffel dan zelf in ontvangst neemt. De prijs van witte truffels is onlangs gestegen... tot ongeveer 3000 euro per kilo.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 Radio Nogmaals goedenavond. Bas Tichelen zag het allemaal aankomen, maar het nieuws kwam te snel. 1-2 namelijk bij NEC tegen Heracles. De goal opnieuw van Armenteros die hem keurig binnenkopt, Niet rechtstreeks uit de corner waar we weggingen... maar uit de rebound van die corner. Die is nog wit uitverdedigd door NEC, maar... Het goede nieuws duurde het dus niet lang, want de bal komt van de andere kant via Overton weer terug. Goed op het hoofd van Arme Theos gelegd, die koos voor de verre hoek en het is 1-2. Terwijl er nu weer een kans gaat komen, maar een overtreding gemaakt door Bruns. En dat betekent dat dit moment voor Heracles niet doorgaat. Maar dat ze sterker zijn, de Almelozen, dat is duidelijk in Nijmegen. 1-2 na een uurtje. En dit uur krijgt u natuurlijk al het, uh, alle gegevens over de Eredivisie en ook het buitenlands voetbal.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 De runaway train van Soul Asylum wordt opgevolgd door Bas Tegeler. Omdat het altijd leuker kan bij een 1-2 stand overigens bij NEC. Heracles heeft de ene ploeg die nog met vier verdedigers speelde, namelijk NEC... nu besloten ook maar met drie verdedigers te gaan spelen. Terwijl nu Kolwijk in het zijnet schiet. Aardige kans voor NEC, maar dus naast. Heracles dat speelt al een poosje met drie mensen achterin. Dat weten we inmiddels. En nu is Van Eidende bij NEC afgehaald. En is Van de Velden, dat is toch echt een aanvaller... of een middenvelder in het beste geval erin gekomen... Heracles gaat nu ook wisselen. Wat gaan die dan doen? Die gaan Castillon brengen voor Gaurier. Dat is lood om oud-ijzer en dat bedoel ik niet vervelend, maar dat is nou een beetje zo. Gaurier is de topscore van Heracles, maar zit totaal niet in de wedstrijd. Zijn naam is nauwelijks gevallen en dat zegt eigenlijk genoeg. En Castillon komt nu in het elftal voor de laatste 25 minuten in de wedstrijd die dus echt het aanzien meer dan waard is. Waarin voldoende gebeurt, waarin drie goals zijn gemaakt. Dat hadden er echt ook zes of zeven kunnen zijn. Maar waarbij toch het voornaamste is in de tweede helft... dat Heracles de wedstrijd wel een beetje naar zijn hand gezet heeft. Niet alleen met die twee goals van Armitteros, maar ook met beter voetbal. Heracles is beter gaan spelen in deze wedstrijd. NEC eigenlijk wat minder. En dat betekent dat als je thuis nog niet gewonnen hebt dit seizoen, dat ook het publiek, als het allemaal wat tegen zit en je geeft een paar keer een slechte bal en je staat ineens achter, zich een beetje tegen de ploeg keert. Er wordt wat gefloten als het niet goed gaat bij NEC of er een duel wordt verloren. En ik ben benieuwd of de ploeg van Pastoor zich daar overheen kan voetballen. Nu is men boos omdat een bal die over de zijlijn is gegaan geen ingooi voor NEC oplevert, maar voor Herekles aan de overkant van het veld, de hoogte van de middenlijn. Herakles gaat gooien via de Wierik. Die gooit op het hoofd van Castellon, die kopt wel door, maar naar wie? Daar staat alleen Paulson. Dat is dan nu de. De meest teruggetrokken verdediger van NEC Die maar achterin nog een beetje het oogje in het zeil moet houden. Die past in één keer naar Platje. Platje komt door naar rechts. Maar die bal wordt makkelijk onderschept door Vajnovic. Dat is zeg maar de Palson aan de andere kant vandaag. En dan komt die bal over de voeten van Overtoom. Die gaat lopen. Wil eigenlijk in één beweging de bal aannemen en meteen wegdraaien. Tegen op de bal bij Palson. Die krijgt denk ik de bal tegen zijn arm. En vangt zijn tegenstander bovendien op. En dat levert dan Heracles een vrije schop op. En zo staan eigenlijk alle poppetjes weer op de helft van NEC. Balbezit voor Overtoom. Die wordt achtervolgd. Of Duarte is het. Die wordt achtervolgd door Wil. Levert de bal in bij Veinovic. Weinig ruimte, maar wel ruimte gevonden nu bij Dorda. Die aan de linkerkant door mag. De linkervleugel verdedigen. Maar zich eigenlijk vastloopt op George. Die meer moet verdedigen dan hem lief is. George neemt een klein risico door de bal in het strafgebied terug te spelen naar Breuer. Die hem dan wegtrapt. Maar die bal is ogenblikkelijk weer pro voor Heracles Paasje in de richting van Armeteros. Gaat het strafgebied binnen, maar helemaal de de zijkant, een dubbele schaar, dan nog een schaar en dan zijn er te veel tegenstanders in de buurt en is er te weinig ruimte bovendien om nog in de buurt van de bal te komen. Het uitverdelen van de NEC met een lange bal, gokken op een counter bijvoorbeeld van Platje of van Rex die de snelheid wil hebben om dat goed uit te voeren. Maar de bal komt er niet eens in de buurt en wordt door Herekles makkelijk weer onschadelijk gemaakt. Zoals al eerder gezegd, Herekles voetbalt makkelijker, Herekles voetbal beter. En als NEC dat in het begin van de wedstrijd heel veel energie kon steken in het opjagen van de tegenstander, die energie steeds minder heeft, dan komen dus de problemen vanzelf. Casteljon op de rand van het strafgebied wil een bal vrijmaken langs Breu, dat lukt niet. Uitverdediger van de NEC weer met een lange bal, weer inleveren geblazen. Nu hebben ze de mazzel dat Bruns zich verslikt en uh, eigenlijk de bal verliest waar het helemaal niet nodig is. Dan kan van de velden die nog fris is gaan lopen, die kan gaan passen ook. Dan moet... Moeten geschoten worden, dat komt ook wel door ten voorde, maar die schiet dan de bal naast. En hoor, dit is een beetje de reactie. De frustratie eigenlijk. Teleurgesteld natuurlijk dat zo'n kans geen treffer oplevert. Maar ook de fluitjes meteen die klinken. Omdat ze bij NEC na dus vijf wedstrijden in deze competitie hier in Nijmegen te hebben gespeeld. Nog niet één. We hebben gewonnen, nu aanvoelen komen dat het ook vanavond zo zal blijven, na zes. Is dat zo, is de vraag. Het antwoord komt over een minuut of 23, want zo lang duurt dit feestje nog. Want dat is het zeker voor de objectieve toeschouwer. ADO en AZ eindigde hier vanavond in 2-2. En ADO houdt dus een puntje over aan dat duel. Jeroen Gutte praat erover na met Maurice Stijn, dat is de trainer van ADO. Maurice, mag ik je feliciteren met het behalen van een punt? Nou, ik denk het wel. Um... De eerste helft heel moeizaam voor ons. Heel, heel matig van onze kant. AZ uh, duidelijk de betere ploeg. Nou, dan helpen ze ons eigenlijk terug in de wedstrijd. En uh, dat was voor ons het zijn om, uh, om eigenlijk uh, alles van ons af te laten glijden. En uh, veel meer één uh, op één te gaan spelen. Uh, met name Toornstra was daarin denk ik de aanjager van de ploeg. Nou, in de rust aangegeven dat ik vond dat we dat afwachtend waren. En uh, ja, dat we wat mannelijker moesten zijn. En in de tweede helft hebben we opportunistischer gespeeld. Uh, ik probeer a zoveel mogelijk onder druk te zetten. Ja, word je geholpen door de voorsprong vrij snel. Uh, nou, Altidore maakte natuurlijk een geweldige call, 2-2. En, uh, en daarna kon het denk ik alle kanten op. En was het in ieder geval voor het publiek denk ik heel, uh, heel, heel, heel uh, leuk om te zien. Omdat er een hoop strijd was de tweede helft. En uh, ik denk dat op basis van, uh, van, van dat uh, puntje... denk ik wel verdiend was. Toch was er weer sprake van uh, best wel een groot verval... naar de 2-1. Hoe verklaar je dat? Ja, uh, ik, ik, ik denk dat we dan wat onrustig worden aan de bal. Uh, dan... dan ik, uh, ze... Z zij moeten. Dus op het moment dat je dan uh, de, de rust kunt bewaren via, via elke keer proberen de vrije mensen te zoeken, dan kun je, kun je hem in principe uitproberen te voetballen. Ja, maar dat lukte nooit. De bal werd steeds bij de tegenstander ingeleverd. Ja, nou, niet elke keer, maar we waren, we waren redelijk slordig. En, uh, maar goed, dat is ook een, een, een, iets wat ik, wat ik vaker tegen mijn ploeg zeg, dat ze, dat ze uh, zichzelf soms tekort doen aan de bal. En uh, ik denk dat wij uh, behoorlijk goede spelers hebben in de ploeg. Wel jong, maar wel uh, zeer talentvol. En uh, ja, die moeten in dit soort duels uh, in ieder geval zorgen dat we dat we, ik zeg het vaak, als zuinig zijn op de bal, en dan kunnen we goed voetballen, maar om te snel kwijt. Toch blijven jullie een ploeg die moeilijk te verslaan is. Ja, dat zeg je goed, een ploeg. We zijn denk ik echt een team dit jaar. En, uh, als je uiteindelijk ziet uh, na de 2-2 dat we denk ik toch relatief niet zo heel veel meer weggeven. En, uh, en, en ja, dan staat er wel een, uh, een, een ploegkerels waar ik wel trots op ben. En uh, die toch uh, tegen een AZ, wat het weliswaar wisselvallig doet. Maar ook uh, uitstekend wint bij Vitesse. En denk ik gezien het spelersmateriaal ook eigenlijk te laag op de ganglijst staat. Dan denk ik dat we het uitstekend hebben gedaan. Maurice Stijn, de trainer van ADO dat met 2-2 gelijk speelde tegen AZ. NEC Heracles, Bas Tichel. Er komt een vrije schop aan voor NEC. Omdat Rex ondersteboven wordt gelopen na 70 minuten. Een centimeter of 2-3 buiten het strafselgebied. De Wierik is de dader en krijgt geel. Goede actie ging er al vooraf trouwens. Het is nog altijd 1-2 voor de duidelijkheid in Nijmegen. Hij draaide ter hoogte van de middenlijn. Nadat Herikles aanviel maar de bal kwijtraakte. Heel makkelijk in één keer weg van tegenstander Feyenovic. En zette het vervolgens zo op een lopen dat hij eigenlijk door niemand meer te achterhalen was. Maar ja, er stonden er bij Herikles nog wel een paar achterin ook. En de vrije schot dus het gevolg. Die bal ligt dus, nou ja, ik zeg een centimeter. Het is, laten we zeggen, een meter of anderhalf buiten het strafschopgebied. Heracles formeert een muur. Dat lijkt me verstandig om mee te beginnen. Pasveer bemoeit zich daarmee om dat op de goede plek te krijgen. Dat doet overigens, scheidsrechter de Sanders ook. Want die vindt dat de afstand in acht moet worden genomen. En dan mogen de schutters laten zien wat ze in huis hebben. Dat lijkt me toch normaal een klusje voor George. Dan komt inderdaad de aanloop en die schiet hem in de kruis. Goede dag! Wat een goal! 71 minuten gespeeld, het is 2-2 in Nijmegen onder George. En dat is niet voor het eerst dit seizoen. Werkelijk met een uithaal, bijna uitstand, de bal als een streep over de muur in de kruising jaagt. Formidabel doelpunt, een blik op de monitor leert een uh, verslagen gezicht van Pasveer. Die heeft die bal echt gehoord en heel misschien gezien, maar hij heeft al vrij snel... De conclusie getrokken dat daar geen kruid tegen gewassen was. Want een arm uitsteken had al geen zin meer. Schitterend doelpunt. Prachtige vrije trap. Leroy George. Een streep in de kruising. Het is 2-2 na 71 minuten in Nijmegen. En het feest duurt gelukkig nog een minuut of twintig. <laughs> 2-2 was het ook vanavond bij ADO Den Haag AZ. Maar dat was uh, de eindstand. Uh, AZ kwam op voorsprong. Maar Etienne Rijnen hielp door een verkeerde terugspeelbal ADO weer helemaal in de wedstrijd. Jeroen Grutter met de man die een ongelukkige wedstrijd speelde. Etienne, was dit uh, typisch zo'n moment waarop je het liefst even door de grond wilde zakken? Ja, ja het liefst wel. Uh, helemaal omdat we heel goed in de wedstrijd zaten. En uh, we komen denk ik verdiend op uh, in- of voorsprong. Ja, en dan speel je een bal terug en die wordt onderschept. Of, of ik, ik, zag hem, ik zag hem gewoon helemaal niet. Ik wou hem terugspelen, onze keeper Esteban. En die gozer schiet er binnen. En dan, uh, ja, dan wil je wel even door de grond zakken, ja. Hoe kun je hem niet zien? Want ja, hij loopt toch ergens in je gezichtsveld, toch? Nee, hij liep volgens mij achter mij. Uh, als ik zeg, dan zou ik hem nog een uh, paar keer terug moeten kijken. Maar uh, Ik zag hem niet, anders, anders speel ik hem niet natuurlijk. Dus uh, Nee, uh, ik wou hem terugspelen op Esteban. En, uh, uh, zodat hij hem lang kon spelen. En, uh, ja, uh, slecht. Mag niet gebeuren. Wat doet dat met jou op zo'n moment? Want ik uh, zie nog wat shots uh, voorbij komen. Ook aan het begin van de tweede helft bijvoorbeeld. En je vervloekt jezelf, zo lijkt het. Ja, tuurlijk. Uh, helemaal omdat je merkte dat we uh, na de 1-1 uh, eventjes helemaal niet meer in de wedstrijd zaten. En uh, daar baal je van. Dan neem je jezelf kwalijk. En dan ga je er rust in en dan uh, probeer je jezelf te herpakken. En uh, nou ja, dan kreeg je al heel gauw gelijk weer een penalty tegen. En ik denk dat we dat wel uh, daarna goed oppikken. En uh, eigenlijk uh, de 2-2 maken. Het verdient. En, uh, maar het is gewoon heel zuur dat je niet met drie punten weggaat. Want uh, ik denk dat we voetballend uh, beter zijn dan Den Haag... En uh, ja, dat je op zo'n manier op 1-1 komt en uh, neem ik mezelf kwalijk. En uh, nee, dat is, uh, dat is niet leuk. Je hebt de volle laag gekregen na die twee gele kaarten in de uitwedstrijd tegen PSV. Dat heeft wel wat stof doen opwaaien. Uh, niet alleen uh, in de media, ook uh, binnen de club. Heb je nu ook de volle laag gekregen? Nee. Uh, ik moet die bal gewoon niet. Uh, ik moet die bal naast de goal uh, uh, spelen. En uh, dat is een regel. En uh, het is mijn fout uh, dat, dat wij die goal tegenkrijgen uh... Maar geen woede dit keer van de trainer. Nee, uh, je moet door. En uh, ik denk dat hij er niet blij mee is, maar uh, nee, ik heb geen uh, woede gemerkt. Etienne Rijnen van AZ naar de 2-2 tegen ado. Dan gaan we weer terug naar Nijmegen. Het is een wedstrijd met wisselende kansen, geloof ik, Bas Tichler. Ja. We moeten ineens denken aan een leven met wisselende contact. Is niet goed. Maar een wedstrijd met wisselende kansen. Een goede dag. Het kan eh, nadat het 2-2 wordt via George, kan het in de minuten daarna tot twee keer toe 3-2 voor NEC worden. Eerst na een kans van de Rex, die na een prachtige voorzet van Platje naast kopt, Eigenlijk vrij voor de keeper. Dat had er eigenlijk al ingemoeten. En een minuut daarna komt er opnieuw van die kant de bal. En staat Platje zelf, eh, of George bij de tweede paal. Die maait volkomen over de bal heen en had hem eigenlijk ook voor het intikken. Dus nu staat Heracles ineens een beetje met de rug tegen de muur. En alsof de trainer dat ook voelt. Nou ja, zo moeilijk is dat niet. Komt er een verdediger bij. Davidson namelijk de Australië. Jonge jongen. Want uh, blijkbaar heeft Heracles daar plotseling toch de behoefte aan om met een mannetje meer achterin te gaan spelen. Fijn of fiets, Wordt van de bal gezet. Maar er wordt een overtreding gemaakt door Koolwijk. En zo denkt Rex die vrij voor de keeper staat te kunnen scoren. Maar wordt hij... ...teruggefloten, omdat er een vrije schop gaat volgen voor uh, Herakles. Het is het laatste moment ook waarbij we de naam Feyenovic gaan noemen. Die maakt zich nog heel boos tegen de scheidsrechter zegt het trouwens. Waarom nou toch eigenlijk? Hij zag dat je een tikje kreeg en je krijgt een vrije schop. Hij gaat naar de kant, namelijk Feyenovic. En dat betekent dat... we, Oh nee, hij gaat niet de kant. Bruns, pardon, ik vergis me. Bruns gaat naar de kant en uh, Davidson komt erin. Dat betekent dat er dus echt een extra verdediger bij komt. Dan wordt Feyenovic, die een soort laatste middenvelder was, nu weer echt middenvelder... En staan er weer vier mensen achterin. Dat is uh, ja, bijna tegen de filosofie van Bos in van de laatste weken. Die het structureel deed met drie mensen achterin. Maar dus nu wel voelt dat hij moet. Omdat plotseling NEC dat rijp leek voor de sloop. Weer terug is in de wedstrijd. En alle geloof heeft en kansen krijgt. En nu weer komt via Rex en via ten Voorde. Daar gaat hij. Ja, het is 3-2 voor NEC. Een kwartier voor tijd omdat er nou wel vier verdedigers achterin staan bij NEC. Maar als er van die vier eigenlijk niemand precies weet wat hij moet doen. En iedereen kijkt naar elkaar. Of erger kijkt naar heel iets anders. Misschien je vriendinnetje op de tribune. Dan vallen er zoveel gaten achterin dat het niet meer te belopen is. En plotseling staat NEC voor. En waar een kwartier geleden de mensen hier nog floten naar hun spelers. Omdat ze weer eens een keer een bal hadden ingeleverd bij de tegenstander. Dat gebeurt al eenmaal af en toe. ...staan ze nu met 13.000 mensen in het stadion te juichen. De opening van Rex is goed. En voordeel loopt heel makkelijk weg van zijn tegenstanders. En hij scoorde dus nog niet voor vanavond voor NEC dit seizoen. Maar vanavond deed hij het al twee keer. NEC staat op 3-2 tegen Heracles na 76 minuten. En het leukste is om een aantal keren op zo'n avond te kunnen zeggen... ...hier blijft het niet bij. VVV Willem II werd eerder vanavond 4-1, uh, dat waren de onderste twee. Uh, VVV is nu niet meer de onderste, alleen Willem II staat onderaan met uh, slechts zes punten. Volgens de trainer van Willem II, Jurgen Streppel, kwam de nederlaag vooral door een slechte start van de tweede helft. Ja, ja misschien heeft het daar aangelegen of heeft hij wat in de thee gezeten. Volgens mij zijn er toch niet hele rare dingen gezegd en gedaan. Uh, ik vond dat we de eerste helft redelijk onder controle hadden. Dat we, uh, de, uh, uh, misschien liet VVV dat ook wel toe. Uh, we hebben denk ik een hele grote kans met Gennaro Snijders uh, gecreëerd. Voor de rest uh, waren, hadden we wel veelvuldig de bal, maar konden we niet echt gevaarlijk worden. Ja, en, uh, volgens mij zijn ze in de eerste helft één keer in de 16 meter geweest. En dat was gelijk een standaard situatie waarbij we natuurlijk slap verdedigen. Ja, was het, was het ene achter. En uh, nou, in de rust hebben we gezegd van, ja, luister, er bepaalde, uh, op bepaalde vlakken lagen er absoluut mogelijkheden om VV pijn te doen. Maar als ik zie hoe wij de eerste kwartier spelen, tien minuten aan kwartier in de tweede helft... Dat, uh, ja, dat was voor mij zelfs ook een verbazing. Ja, dan ga je op zoek naar een verklaring. Maar dat zou je deze week dan ergens moeten vinden. Of is dit iets onverklaarbaars? Ja, ik, ik heb geen idee. Uh, ik denk wel dat, uh, dat, we, dat, we, dat we met z'n allen in uh, het eerste kwartier van de tweede helft... nogmaals door de ondergrens zijn gezakt. En door matig verdedigen, elkaar niet meer helpen. Ballen die we weg kunnen schieten, die blijven hangen. Ja, dat, uh, ja, dat geeft wel stof tot nadenken, absoluut. Maar jij noemt even die kans van, van, van snijders. Dus misschien wel een, een kantelpunt. Hè? Want het is allemaal als en, en, en nou, beschouwd. Maar als je hem maakt. Ja, inderdaad. Maar als stelt niet in de voetballerij. Als hij hem maakt, staan we 1-0 voor. Als zij geen vrije trap kregen, blijft het 0-0 in de rust. Dus ja, zo kun je nog wel even doorgaan. ja goed, maar het is wel een verhaal natuurlijk. Ik bedoel, je krijgt niet zoveel kansen en hij gaat er weer niet in. Nee, ja, dat klopt. Dat is duidelijk. Uh, daar is ook geen spel tussen te krijgen. Uh, maar nogmaals, als ik dan de eerste helft zie, dan denk ik van nou, ja, we gaan door de tweede helft, en dan, uh, dan kunnen we absoluut uh, VV onder druk zetten. Uh, uh, en hier een goed resultaat halen maar. De, de 15 minuten na de rust was, uh, was abo abominabel. Mooi woord. Mooi woord van Jurgen Streppel, de trainer van Willem II. Wat zijn ploeg liet zien was minder mooi, want ze verloren met 4-1 van VVV. Publiek nu weer tevreden in Nijmegen, Bas? Ja, het is uh, feest, weer 11 minuten nog te gaan. Het is 3-2 voor NEC. De laatste van de avond, in ieder geval de meest recente... want ik zou het woord laatst eigenlijk niet durven te gebruiken... Die was van ten voorde van twee minuten geleden. Dat betekent dat Heracles weer moet. En dat nou net nu ze er een verdediger bij hadden gezet. Dat komt dan eigenlijk dubbel ongelukkig uit. Ze proberen het wel. Diepe naar Castellon. Rolt door naar Babos. Uitverdediger gaat makkelijk met een wippertje over Pedro heen. En komt dan voor de voeten van Wil. Die in het middencirkel dan vervolgens de bal bij ten voorde ziet belanden. Die heeft een plezierige avond. Maar verspeelt nu wel de bal aan Overtoom. Dat is gevaarlijk. Aan de linkerkant Duarte paas. Daar is uh, ja, buitenspel voor uh, Luis Pedro. Die krijgt de bal wel op de... Een meter buiten het strafschopgebied. Maar de NEC-verdediging had of ze het nou bewust deden is de vraag. Maar net wel een metertje ruimte daartussen gelaten. En zo kan Babos in alle rust, want dat is natuurlijk ook wat er nu bij gaat horen, een doeltrap gaan nemen. Ik kan me voorstellen, of een vrije schop, pardon. Ik kan me voorstellen dat het een en ander met je elftal gebeurt als je het in de uitwedstrijden hartstikke goed doet. Want zes uitwedstrijden gespeeld, NEC vier keer gewonnen, dat is knap. Als je de vijf thuis speelt en je hebt er nog niet één gewonnen, dan is dat toch niet leuk. Dus dat dat vanavond een issue is, dat mag duidelijk zijn. En dat het voor NEC om die reden dubbel belangrijk is. Omdat vanavond over de streep natuurlijk die 3-2 voorsprong, dat mag ook duidelijk zijn. Maar lukt dat? Palson wacht er een bal aan. En hij is niet de enige, want Van, nee, van Herakles gaat de Wierik naar die bal toe. Er is een botsing, de bal springt eruit. Dan gaat Palson er nog een keer naartoe. toe, die wint dat duel. Dat levert gejuich op. Dan zet Riks door, maar met een hoogbeen. En, of een gestrekt been eigenlijk. En daarmee blesseert hij zijn tegenstander. En die tegenstander van Herekles blijft met een 3-2 achterstand in de slotfase niet liggen als hij geen pijn heeft. De Wierik, dus die zal echt wel wat hebben. Krabbelt nu wel over hen. trouwens. Maar uh, Rex terecht teruggefloten door uh, scheidsrechter Sanders. En die vrije schop van Herakles inmiddels genomen. Die bal ligt alweer aan de andere kant bij Davidson. De Australië dus die in het veld gekomen is een paar minuten geleden. Ter hoogte van de middenlijn. Nu krijgt hij gezelschap van Rex. Dat draait hij van weg naar binnen toe. Dan komt er een bal naar Castellion. Die steekt zijn arm uit om die bal uit de lucht te halen. Dat lijkt me eerlijk gezegd niet zo handig Tenzij hij een andere sport wil gaan beoefenen. Het is maar gelukkig dat voor hem dat de bal er langs zeilt. Wordt door NEC uitverdedigd. Dan wordt er even verderop een overtreding gemaakt door Dorda. Dan komt er een NEC vrije schop. Snel genomen van de er er Gegeven zeg. Aan Platje aan de rechterkant van het veld. Voor het doel komt nu Ter Voorde wel. Maar Platje durft de bal niet in één keer te geven. Omdat hij blijkbaar denkt dat dat langer duurt dan het uiteindelijk in beslag nam. Dan komt er een combinatie die de bal van de voeten brengt van George. Die steekt hem binnendoor naar Kolwijk. Lukt net niet. Omdat bij Heracles er eentje zijn been uitsteekt in de verdediging. Je zou bijna zeggen nu wel. Dat vergaten ze zo even bij de 3-2 van Ter Voorde. En als dan... Uh... De rust enigszins is weer gekeerd, blijkt de bal over de zijlijn te zijn gegaan. En het laatste door een van NDC geraakt, dat moet dan George zijn geweest. Dan komt er een ingooi voor Heracles. Die bal wordt genomen in de richting van het stadsopbied, getrapt naar Armenteros. Armenteros wil de bal onder zijn standbeen langs meenemen, langs twee tegenstanders. Dat lukt niet. De bal rolt zelfs een beetje knullig nu bij zijn voeten weg over de zijlijn, zodat wil. En ingooi mag gaan nemen. De bal afleveren met Platje. 2-3 meter over het middenlijn. Platje, nu met de buitenkant. Gevaarlijk is de bal. Die speelt hem helemaal terug naar de keeper. Beetje aan de korte kant. Babers moet zijn uh, strafstofgebied zelfs helemaal uitlopen nu om die bal weg te trappen. Dat doet hij wel. Maar Casteljon rookt nog even zijn kans. Maar kwam er uiteindelijk niet aan de pas. Aan de andere kant van het veld heeft NEC de bal. Via Amieu, de linkervleugelverdediger. Die probeert van het velden te bereiken. Of Rexestad, die wil langs de tegenstander. Lukt niet, Paul. Via tegenstander buiten. En een ingooi voor NEC. Acht minuten nog te gaan. In deze onwaarschijnlijk leuke wedstrijd tussen NEC en Heracles. Vijf goals gezien. NEC leidt met 3-2. VVV weer om 2 gaan we weer even terug. Dat werd 4-1. En door die overwinning is VVV van de laatste plaats af. Ron van der Geer praat erover met Ton Lokhoff, de trainer van VVV. Ton, je zei vorige week, ik heb wat, uh, wat zekerheden ingebouwd. Dat uh, sorteerde gelijk effect in Alkmaar. En nu weer, dat zijn uh, prima zekerheden. Ja, het is net zoals je het noemt. En, en wat wijzigingen gebracht. En, en zeker na de wedstrijd tegen, tegen NAC hier, 1-4. Uh, wat ik zelf het slechtste vond van, van dit seizoen. Nou oké, okay, dan ga je wat, uh, wat wisselingen toepassen. Al dan of niet noodgedwongen. Ja oké, okay. en, en ik vind dat we en vorige week en nu, dat nu we heel gedisciplineerd gespeeld hebben. Dat we ook bij AZ en ook vandaag heel veel kansen gecreëerd hebben. Nou, en dat we de eerste helft iets te ver terug liepen en, en, en te laat druk zetten. Oké, okay, dat hebben we in de rust over gesproken. En de tweede helft ging dat veel en veel beter en dan zag je ook een probleem bij Willem II. Nou en dan, dan maak je vier goals... Ja, dat, uh, dat is prima dan. En, en, en we verdedigen het een stuk beter. Want kijk, hoe je het went of verkeerd. Ik, ik, als je na tien wedstrijden of negen wedstrijden... 28 goals tegen hebt... ...ja, dan, uh, dan moet je iets veranderen, vind ik. ja aanvoerder zei, ik kon wel merken dat er wat spanning zat op, op deze wedstrijd. Dat zag je ook wel aan ons spel in het begin van deze wedstrijd. Ben je het daarmee eens? Het loopt eerst zelfs zeker. Ik vond het heel onrustig aan de bal. Het heeft ook te maken met uh, dat je natuurlijk thuis nog niet had gewonnen. Uh, dus ja, dat, dat, dat, dat moet weer een wisselwerking worden tussen, tussen team en tussen publiek. Nou, gelukkig, tweede helft was, was, was dat weer ouderwets. Maar logisch, je bent uh, altijd op zoek naar je eerste overwinning. Dat kwam dan vorige week in een uitwedstrijd en nu dan thuis. Dus wat dat betreft hoop ik dat we ook daardoor wat makkelijker kunnen voetballen. Want dan zag je in de tweede helft met de voorsprong... Ja, dat we wel uh, een stuk beter en makkelijker gingen voetballen. Als ik kijk naar je elftal en wat voor wijzigingen jij nog gedurende de wedstrijd kan aanbrengen... Dan... Heb je ook keuzes? Hè? Ja, prima. Zeker als je, als je Wilschut nog kan brengen en Oetje en, en, en Rijmering. En Juke heb je dan nog. Uh... Nee, natuurlijk. En daar ben ik blij mee, want die, uh, die jongens heb ik, uh, die hebben kaart nodig. Dus en nu spelen ze dan even niet. Maar oké, okay, dat zijn vaak ook, ook momentopnamen. En uh, ik heb altijd gezegd, willen, wij, wij moeten kaart blijven werken dit, dit hele seizoen. En, en ik heb gewoon iedereen kaart nodig. Ton Lokhoff, de trainer van VVV. Zijn ploeg won met 4-1 van Willem 2. We gaan weer terug naar Nijmegen, Bas. Laatste troefkaart op tafel gelegd door Peter Bos. Die met 3-2 achter staat in Nijmegen en is Heracles. En die troefkaart heet dan Everton, de man die die passeerde. Omdat hij vond dat hij het de laatste weken niet zo goed deed. Die moet hem dan eigenlijk nu uit het moeras trekken. maar die toch een beetje in verzeild is geraakt. Als uh, vervanger van... Ja, van wie eigenlijk? Goeie vraag. Kom straks terug, heb ik even niet opgeschreven. Dat is mooi hè? dat je soms dat soort dingen even kwijt bent in de hectiek van de wedstrijd. Want een wedstrijd is het hoor. Dat komt voor voorde weer voor NEC. Die gaat de strafschop niet binnen. Gaat hij de wedstrijd beslissen? Ten voorde worden het de drie. Nee, want hij schiet tegen de keeper op. En dat betekent dat Erik Les kan gaan uitverdedigen. Te weer, ik denk, alle risico hoor. Door daar een bal die uh, voor zijn voeten komt. Maar met de tegenstander nog in de buurt. Met een soort sliding weg te werken. Raakt daarbij ook zijn tegenstander. Die gaat naar de grond. Is hij daarbij gebaseerd geraakt? Is dan gek genoeg de. Minst belangrijke vraag, want hij krabbelt weer over rent. En het probleem van de wissels is ook opgelost. Inderdaad, overtoom. Word ik nu gesouffleerd, laat ik eerlijk zijn. Is inderdaad aan de kant gegaan. Door die naam kan een streepje. En Everton is in het elftal. Weg voor Herakles aan de linkerkant van het veld. Armenteros de achtervolging ingezet door Wil Die glijdt weg. Armenteros kan het strafgebied binnen. Maar wacht net te lang. Wil herstelt dat. Krabbelt snel weer over. En dan komt de bal voor de voeten van Davidson. Die zet hem voor. Daar gaat uh, Overtoom. Of Overtoom. <laughs> Everton de lucht in. Komt de bal aan de andere kant van het veld terecht bij. Oeh, dat is een schot op doel. Het uh, schot van Duarte. Die eigenlijk verwacht iedereen een voorzet geeft. Maar dat doet hij niet. Die schiet ineens op doel. En met een merkwaardige redding zit Babos dan nog met de vingertoppen bij. En moet hij uiteindelijk een hoekschop weggeven aan de andere kant van het veld. Het is wat chaotisch geworden. Dat mag duidelijk zijn na 86 minuten. 3-2 de voorsprong voor NEC. Die dus nu met man en macht moet worden verdedigd bij de hoekschop. Die getrapt gaat worden door Vajnovic. Indraaiende bal maar heel zwak. De bal werd de eerste paal weggetrapt door Willem omdat die bal eigenlijk niet van de grond kwam. En daarmee de hoekschop in figuurlijke zin ook niet. Ingebracht opnieuw door Dorda. Bal door de lucht. weggekomen door Breuer. Opgevangen weer door Heracles. Want bij NEC loopt nu iedereen achteruit. Is dat verstandig? Het is begrijpelijk. Dat zeker. Bal opnieuw ingebracht, maar dit keer tegen ten voorde opgeschoten. Dan krijgt de Heracles nog een kans. Wordt de bal weer ingebracht, dan eigenlijk op de rand van het strafstofbied door drie mensen gemist. Dan door de aanvallers van de NEC of de aanvallers van Heracles ook niet onder controle gekregen. En dan wordt er een overtreding gemaakt, omdat er een van de Heracles met zijn armen zwaait. En dan kan er een vrij schop komen voor NEC. Daar gaan ze de tijd mee nemen. Dat mag ook nu, want er wordt gewisseld en daarmee... Komt de man in het veld bij NEC die vorige week de wedstrijd besliste in Groningen met zijn goal in de laatste minuut. Roorda, dat zou hem opnieuw goed smaken denk ik. Hij komt voor Koolwijk terwijl de klok op 87 minuten springt. En Koolwijk in een sukkeldrafje naar de kant gaat. Roorda dus zijn vervanger. 3-2 NEC Heracles. Het zal al met al nog een minuut of 6-7 in beslag nemen met deze feestelijke voetbalavond. Bobber Edwin van Kalker heeft het uh, sterke optreden in de tweemansbob... geen vervolg kunnen geven in de viermansbob. Met broer Arnold, Jeroen Piek en Jannik Greiner... eindigde van Kalker in de wereldbekerwedstrijd in Lake Placid als elfde. De eerste plaats was voor een Russische bob. En veldrijder Niels Albert heeft de 50e editie van de Jaarmarkt Cross... in Niel op zijn, zijn uh, erelijst bijgeschreven. De Belgische wereldkampioen troefde zijn landgenoten Bart Arnouts en Sven Nijs af. Terug naar de wedstrijd die eerder op de avond gespeeld werd. ADO-AZ eindigde in 2-2. We hoorden al een paar mensen, maar nog niet de trainer van AZ. Gertjan Verbeek. Gertjan, jan kun je zeggen dat jullie hier weer twee punten laten liggen? Weer? Ja. ja, misschien niet hier weer, maar wel in dit seizoen. Nou ja, het is natuurlijk wel een wedstrijd... waarin denk ik, wij voetballend de bovenliggende partij waren. Zowel in de eerste helft als in de tweede helft. Hooguit in de eindfase de laatste tien minuten. Vond ik het wat, uh, wat, wat, wat, wat matig van onze kant. Uh, hadden we moeite om te blijven voetballen... En, uh, ik kwam Den Haag zelfs in de uit, uitvallende bal nog een keer weer, weer opzetten, een aantal keren. Maar we hebben zowel de eerste helft als de tweede helft uh, aanvallend voetbal gespeeld. Goed positiespel, uh, kansen gecreëerd. Ja, alleen we, uh, we maken ook weer een, een, een, een, een domme fout. Uh, want ik vind eigenlijk de panel geen domme fout. De we terugspel uiteraard wel. En volgens mij is een basisregel van een verdediger dat hij, als je terugspeelt, doe je dat naast de goal. Nou ja, daarin is er miscommunicatie tussen Esteban en... en, en, en uh, en Etienne Groot, die fout zit bij Etienne, want die, die heeft geen contact. En, het, ja, en die panel, dat vind ik, in mijn ogen is dat geen panel. Dus daar daarin zijn we wat afhankelijk van, van de, de interpretatie van de scheidsrechter. Nou ja, en, en die interpreteert het als een panel. En dan kan hij mijn, mijn, mijn ploeg alleen maar een compliment geven... dat we vanaf dat moment toch weer de boel hebben opgepakt... en geprobeerd hebben om, uh, om te winnen hier. Nou ja, dat staat er aan het eind, in de eindfase van de wedstrijd niet meer in. Hè, want ik zei al, de laatste tien minuten zat, zat, zat, zag je gewoon dat wij er doorheen zaten... en, uh, en dat niet meer konden brengen. Maar uh, twee gekke momenten zijn eigenlijk uh, toch debet aan het feit dat je hier 2-2 speelt. Want op basis van het veldspel waren jullie echt één, twee klassen beter. Ja, nou ja, dat is dan ook een geruststelling voor, voor het vervolg in deze competitie. Dat we van dit soort wedstrijden schijnbaar toch uh, met puntverlies uh, moeten, moeten leren hoe we daarmee om moeten gaan. En uh, dat gaat er op dit moment ten koste van punten. En dat, uh, gelukkig op dit moment nog niet van het vertrouwen. Eh, want als je geen vertrouwen hebt kun je niet zo voetballen als wij hebben gedaan. En het is maar weer één punt. Maar ik zei al, het is op dit moment ook belangrijk om naar de goede punten te kijken. En zolang we zo blijven voetballen, dat heb ik net ook in de kleedkamer gezegd... dan, dan, dan heb ik het idee dat, dat we de goede richting op gaan en dat het wel goed komt met AZ. Het komt wel goed met AZ, zegt Gert-Jan Verbeek naar de 2-2 uit in Den Haag tegen ADO. Uh, maak het maar af, Bas. Ja, de officiële speeltijd zit er wel zo ongeveer op. In Nijmegen, NEC, hier in is 3-2. De vierde official zegt dat er vier minuten extra bij komen... Die dus nu ingaan en zo lang heeft Heracles dan nog om te kijken of ze langs zij kunnen komen. Er is nu wel een fase aangebroken waarin natuurlijk de spelers van NEC proberen wat tijd te rekken. Op het moment dat ik dat zeg, blijkt dat niet helemaal waar. Want er zijn er twee, dat is Rex van NEC en ook een verdediger van Heracles. Ik denk dat dat tewierig is, die tegen elkaar aangebotst zijn. Bij een mogelijkheid die NEC nog kreeg, bij de tweede paal. Waar een bal eigenlijk wat ongelukkig kwam voor het tweetal en eigenlijk... Beide spelers hun been tot het uiterste moesten trekken om als eerste bij de bal te komen en dan ook nog tegen elkaar aan botsten. Rex staat weer, dat gaat nog niet van harte trouwens bij de aanvallende middenvelder schuine streep aanvallen van eh, NEC. Tot mijn opluchting zie ik dat de Wiering ook weer eens gaan staan, want die bleef eerlijk gezegd wat langer liggen en daar keek een verzorger niet zo vrolijk bij. Maar dat valt dan ook wel mee. In ieder geval moeten ze allebei even naar de kant. Zo hebben we een duel met eh, 10 tegen 10 in deze slotfase, waar dus... De ploegen ook al niet geneigd zijn om met heel veel echte verdedigers zo te spelen. Kortom, dat belooft nog wat. Oh nee, toch niet. De twee heren die geblesseerd waren komen nu alweer terug. Ja, je moet nu wat. De extra tijd, kortom, daarvan is een minuut voorbij. Maar ik vermoed dat hij nog wel ingehaald gaat worden door scheidsrechter Sanders. Als hij tenminste op zo'n loge gekeken heeft. NEC gaat een ingooi nemen. Want daar waren we gebleven. Aan de linkerkant van het veld, George gooit. En die uh, gooit hij dan naar ten voorde. Die een beetje in de mangel komt tussen twee tegenstanders. Maar wel de bal nog redelijk bij zich kan houden. Sterker nog, speelt hem uiteindelijk via een van zijn tegenstanders weer over de zijlijn. Opnieuw een ingooi voor NSC. En dus komt hij wel opnieuw van de handen van George. En dan wordt hij gekaatst door Van de Velden terug naar George. Dan krijgt Van de Velden de bal weer terug. Die kan ineens heel ver gaan lopen. Die kan gaan schieten en mikt dan op de korte hoek. Maar schiet de bal een meter naast. Dat was zo'n actie als waarvan we Armatierus in de eerste helft een keer op hebben kunnen betrappen. Eigenlijk... Redelijk vrij door kunnen lopen naar het doel. En dan vanaf de rand van het strafhooggebied, alsof dat een soort trigger is: van oh, daar is de 16, ik moet nu schieten. Dat te snel doen. Want een stapje of twee doorlopen brengt je in een betere positie. En dat deed ook hij niet. Aan de andere kant, Heracles valt aan. Diepe bal naar Castellon. Weggekopt. Opnieuw opgevangen door Heracles. via. Uh, Duarte is dat aan de overkant van het veld. De rechter die snelt nu schitterend uh, twee mensen voorbij. En gaat dan naar de grond. Zegt ik word vastgepakt. Dat leek mij eerlijk gezegd ook. Maar schrijf, zegt de Sanders wil daar niet van weten. Dat gebeurde op de rand van het Zassel, niet aan de andere kant. Opnieuw komt er een voorzet nu. Waar bij Heracles nu een aantal naartoe willen. En Pedro uiteindelijk kan schieten. Maar naast schiet. Dat was een hernieuwde behoorlijke mogelijkheid voor Heracles. Terwijl de klok maar 93 minuten gaat. En er een doeltrap gaat volgen voor Babos. Die denkt als ik daar nou eens wat uh, tijd mee win. Dan komen die 94 minuten dus ook wel vol. Want de keeper van NEC heeft geen haast meer. Het verhaal is natuurlijk inmiddels al een aantal keren verteld. Van thuis niet winnen en uit wel. Dat is allemaal prima. Want zo kom je ook aan je punten. Maar het moet thuis wel een keer gebeuren. Na vijf wedstrijden dus niet. Deze keer in de zesde wellicht wel. De trap van Babos komt dan eindelijk. Gaat naar de linkerkant. Ter voorde langs de bal te Wierik bij de bal. Niemand heeft hem geraakt en dus mag Herikles gaan gooien. Het publiek gaat nu fluiten omdat het wil dat Sanders fluit. Voor het einde van de wedstrijd. Maar nog een minuut over van de vier zal nog dus wel wat extra bijkomen naar die blessuregevallen. Dus Herikles heeft nog even. Er kan geschoten worden door Armenteros. Die verhunt zich langs twee man. Maar net niet langs de derde. Paulson trapt weg. Maar trapt de bal op het hoofd van Ter Wierik. Komt parkeren de post weer terug. Aan de rechterkant. Luis Pedro pikt de bal op. Maar vergeet hem dan uiteindelijk toch weer mee te nemen. Zo is het wel. comedy nu. Want het uitverdelen van NEC lijkt werkelijk nergens meer op. Maar het loopt goed af. Zeker als George tussen drie man. In de middencirkel. De bal bijna kan controleren. Maar dan niet te veel tijd nodig heeft. En dan kan Herikles nog een keer komen. Duarte Vanaf de linkerkant van het veld. Geeft de bal mee aan Castillon. Er is een voorzet. Nodig. Daar is Everton met het hoofd en die kopt de bal er bijna één, maar een klasse redding van Babos voorkomt tegelijk gelijkmaker. Dat zou voor Everton wat geweest zijn. Gepasseerd voor deze wedstrijd. Omdat Luis Pedro een kans verdiende in de ogen van zijn trainer. En dan dichtbij de 3-3 zijn. Maar dichtbij is niet goed genoeg. Heracles komt weer. Weer een diepe bal. Doorgekopt. En dan wil Casteljon de lucht in. Dan wil er iemand schieten. Everton weer. Maar die maait dit keer langs de bal heen. En dan wordt er heel rustig uitvredigd door Roorda. Een invaller aan de andere kant. En kijkt iedereen in Nijmegen wel weer eens naar de klok. Die staat nu op 94 minuten. En dan zegt de scheidsrechter het is klaar. Ondanks dus die blessures die een minuut hebben gekopt. Dat vind ik eerlijk gezegd merkwaardig. Oh nee, hij fluit helemaal niet voor het end. Want hij fluit voor een wissel die er nog aan gaat komen. Leroy George gaat nog naar de kant. Om het laatste restje ritme bij Heracles eruit te halen. En dan uh, komt hij bij NEC. Mag je dan tenminste nog aannemen? Ook één in. Omdat iedereen is gaan staan. Kan ik niet meer zien wie? Wie? Het is Jordi Tutuarima. Dat is ook wat. Een 19-jarige debutant. die Pastoor dan nog voor de slotseconde in deze wedstrijd in het veld brengt. Als vervanger dus van George. En... We voetballen dus nog altijd. De klok na 95 minuten. Maar er zal echt nog wel 40, 45 seconden gevoetbald worden hoor. Heren leeft dus nog. Staat wel achter met 3-2 in Nijmegen. NEC dicht bij de eerste zege, thuiszege van dit seizoen. Een diepe bal. Platje. Kan die bal wel of niet binnenhouden? Het antwoord is, kan de bal niet binnenhouden. Ter hoogte van de middenlijn wilde een counter. Kan dat niet. Moet nu als een haast terug. En dan zegt de scheidsrechter: is het wel klaar. En is de eerste thuisoverwinning van NEC van dit seizoen dan toch een feit. Een Feest was het om dit vanavond allemaal te zien gebeuren. Waarbij Heracles wat te weinig krijgt. Want de ploeg verdient hier absoluut niet om te verliezen. Maar zo werkt het nou eenmaal in het voetballen. Het had ook 7-7 kunnen zijn. Maar dat is een zinnetje dat de laatste weken vaak hoort bij duels van Heracles. Want mijn maar is aangegeven dat het leuker wordt als je met drie in plaats van vier verdedigers voetbalt. En naar voren wil. Een hele, hele leuke voetbalavond waarbij NEC de drie punten in de Goffert houdt. Het eindigt op 3-2. Ik zou bijna zeggen, ik praat gewoon nog een kwartier door. Want ik heb een hartstikke leuke avond gehad. Maar jullie hebben vast wel wat beters te doen. Nou, ik kan nauwelijks noemen beters. Maar ik noem gewoon uitslagen even. RKC FC Utrecht 4-0. VVV Willem 2, 4-1. En ADO AZ 2-2. En nu hoorde het van Bas Tegeler. NEC Heracles werd 3-2. Buitenlands voetbal. Langs de lijn. In de Engelse Premier League heeft Manchester United een zwaar bevochten zege geboekt bij Aston Villa. De koploper stond na 50 minuten met 2-0 achter, maar knokte zich naar een 3-2-overwinning. De Mexicaan Hernandez maakte drie doelpunten... waarvan de tweede via het lichaam van Villa-verdediger Ron Vlaar. Arsenal liet punten liggen tegen Fulham. Het spektakelstuk eindigde in 3-3. Arteta had Arsenal in blessuretijd naar de winst kunnen schieten... maar de Spanjaard zag zijn strafschop gestopt... door de keeper van Fulham, Mark Swartzer. En Fulham trainer Martin Jol daarover. Ik ben van de waarop we played, you know, we zo goed en dan 2-0 down that was, harsh, you know, I we... Were equal as good as Arsenal and uh, you know if you go to the Emirates a good team, they've got all the quality uh, but we did ever so well so it was very disappointing to be 2-0 down and then we scored from a similar situation with a corner kick they did that as well with the first one, we knew that and we still conceded so that was a bit disappointing but uh, you know if you saw my team play, especially the, the, the second half as well we could have scored four or five and uh, we broke them, we dominated them sometimes in midfield, of course they're a good team maar het zou heel harsh zijn als ze de penalty hadden penalty. Joel was trots omdat zijn ploeg na een 2-0 achterstand goed was teruggekomen. Maar omdat ze door die penalty de wedstrijd ook nog hadden kunnen verliezen. Everton handhaafde zich in de top door Sunderland met 2-1 te verslaan. Verder Redding, Norwich 0-0. Eh, Stoke uh, versloeg Queen's Park Rangers 1-0. Southampton speelde gelijk tegen Swansea 1-1. Wigan Athletic verloor van West Brom 1-2 en Aston Villa, Manchester United. Dat werd dus 2-3. Morgen nog Manchester City tegen Tottenham en Chelsea Liverpool aan kop. Manchester United 27 uit 11. Gevolgd door Chelsea 23 uit 10. Manchester City 22 uit 10. En Everton 20 uit 11 is vierde. Dan de Bundesliga. Daar heeft koploper Bayern München de nummer drie. Eindracht Frankfurt op grotere achterstand gezet. Bayern met Arjen Robben won op eigen veld met 2-0. Daarover de trainer van Bayern, Joep Heinkes. Ja, dat was een nacht van ziek. ging een goede manschap... Und äh, ich denke auch Dank, dass, dass meine Spieler eben ja, clever und intelligent Fußball gespielt haben, weil man merkt, dass an einem Tag, wo, wo das nicht alles so, so frei von der Leber weg äh, funktioniert, dann muss man auch Clever, intelligent en rationaal spelen. En dat hebben we heute gemaakt. Het was een zwaar bevolkte overwinning tegen een goede ploeg. Maar Bayern heeft volgens Heinkes Heinke slim en intelligent gespeeld. Nummer 2, Schalke 04, versloeg voor eigen publiek weer de Bremen met 2-1. Schalke-coach Huub Stevens was dik tevreden met de winst. We wisten dat het heel schwierig is. Weer een soort dan heute. je speelt toch uh, veel spelen. En als je dan tegen een Bremen die zeer organisiert, spielen und dann auch in Rückstand gerät, na, dann ist es ganz schwierig. Aber genauso wie gegen Arsenal, heute auch wieder, wie die Jungs zurückgekommen sind, ein großes Lob, weil das tut man nicht immer. Das Charakter, was in die Mannschaft steckt, ist wirklich super. Und dass du dann auch noch ein, ein klein bisschen Glück hast in die letzte Situation, das erkennt man sich dann jongens dat dat ze hebben. We wisten dat het tegen weer de zwaar zou worden... maar net als tegen Arsenal moet ik de complimenten geven... aan het team dat het karakter getoond heeft. Freiburg-Hamburg-SV werd 0-0. Augsburg verloor van Borussia Dortmund 1-3. En Fortuna Düsseldorf tegen Hoffenheim eindigde in 1-1. Na 11 ronden gaat Bayern München met 30 aan kop... gevolgd op 7 punten door Schalke 04. Dat heeft 23 dan eindigt Frankfurt met 20 en dan Borussia Dortmund met 19. Twee wedstrijden in de Italiaanse Serie A. Cagliari Catania 0-0 en Pescara Juventus maar liefst 1-6. Juventus gaat met 31 uit 12 van kop. Gevolgd door Inter met 27 uit 11. Napoli met 23 uit 11. En Fiorentina met 21 uit 11. In Spanje vier wedstrijden in de Primera División. Uh, Rayo Vallecano tegen Celta de Vigo 3-2. Español Osasuna 0-3. En Real Zaragoza Deportiva La Coruña 5-3. En nog bezig is Malaga tegen uh, Real Sociedad. De tussenstand daar in de wedstrijd om 10 uur is begonnen, dus bijna aan de rust toe is 1-1. Gisteren verloor Real Betis met 2-1 van Granada. Morgen nog Real Mallorca tegen Barcelona. Atletico Madrid-Ketaffe en Levante tegen Real. Barcelona gaat met 28 aan kop. Gevolgd door Atletico met 25 en Real ook 25. Allemaal uit 10 wedstrijden. De vierde plaats is voor Real Betis. Dat heeft er 19, maar dan uit 11. En dan de Belgische eerste klasse nog. Cercle brugge A-agent 2-2. Cercle is de nieuwe ploeg van... Voeken Boy. Liersen tegen Beerschot 1-3. Zultwaardigem KV Mechelen 1-1. Leuven en Kortrijk scoorden niet. En Waasland, Beveren en Charleroi scoorden ook niet. Allebei de wedstrijden dus 0-0. Gisteren won Lokeren al met 2-1 van standaard. En morgen is er nog Anderlecht tegen Club Brugge en Racing Genk tegen Bergen. Zulte gaat met 29 uit 15 aan kop gevolgd door Anderlecht 28 uit 14, Lokeren 27 ook uit 15 en dan Racing Genk 25 punten uit 14 wedstrijden. het nummer, en het is van Ryan Shaw. Wat een goal! De Eredivisie. Alle wedstrijden van vanavond. Te beginnen met RKC tegen FC Utrecht. 4-0, bij was het 1-0 door Chevalier. 2-0 werd door Jozefsson...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 Uiteindelijk hebben we nu laten zien dat we ook voetballend kansen kunnen creëren. En, uh, dat hadden we wel even nodig, dat we ook een plan B hadden, zeg maar. Buiten het spelletje dat we in de eerste weken speelden. Elke tegenstander die analyseert je natuurlijk. En, uh...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 Ado Den Haag tegen AZ werd 2-2 na een 1-1 ruststand. Valkenburg zette AZ op een voorsprong. Vicento maakte gelijk. Het werd 2-1 voor Ado door Holla uit een strafschop... en Altidoor uh, zorgde voor de eindstand 2-2. Etienne Rijnen was betrokken bij de 1-1 van Ado. De verdediger van AZ leidde die gelijkmaker in... door een veel te korte terugspeelbal op zijn keeper. Ik zag hem niet, anders, anders speel ik hem niet natuurlijk. Dus uh, Nee, uh, ik wou hem terugspelen op Esteban... En, uh, uh, zodat hij hem lang kon spelen... En, uh. Ja, eh, uh, slecht. Mag niet gebeuren. Het ontbreekt bij AZ dit seizoen aan een ervaren leider. Iemand die de ploeg op sleeptouw neemt. Daarover trainer Gert-Jan Verbeek. Dat missen wij een beetje. Dat, dat gewoon, uh, dat zaken, zakelijk en professioneel. Uh, maar dat heeft ook te maken met de jeugdigheid van de ploeg. En, en daar verschil ik mij niet achter, maar dat is wel een leerproces. En, en, en daar schijnbaar moeten ze daar, uh, daardoor heen. Voor Ado was het alweer het zevende gelijke spel van dit seizoen. De ploeg van trainer Maurice Stijn ontpopt zich tot een ploeg die moeilijk te verslaan is. Ja, dat zeg je goed, een ploeg. We zijn denk ik echt een team dit jaar. En uh, als je uiteindelijk ziet uh, na de 2-2, dat we denk ik toch relatief niet zo heel veel meer weggeven. En, uh, en, en ja, dan staat er wel een, een, een ploegkerel waar ik wel trots op ben. En uh, die toch uh, tegen een aanzet, wat het weliswaar wisselvallig doet, maar ook uh, uitstekend wint bij Vitesse. En denk ik, gezien het spelersmateriaal, dat eigenlijk te laag op de ganglijst staat. dan denk ik dat we het uitstekend hebben gedaan. NEC tegen Heracles werd 3-2 na een 1-0 ruststand door een goal van Ten Voorde. Teros maakte 1-1 en 1-2. George met een hele mooie 2-2 en ten en Voorde zorgde voor de overwinning voor NEC. VVV Willem II werd 4-1 na een 1-0 ruststand. Sijp scoorde voor rust 2-0 werden door Kullen. 3-0 door Linzen. 4-0 door Turk. En 4-1 ook nog door Mizidjan. VVV heeft de laatste plaats overgedragen aan Willem II. Het was zo vroeg in het seizoen een echt degradatieduel. Verdediger Marcel Seip merkte dat er nogal wat druk op de wedstrijd stond. Ja, tuurlijk. We staan van begin af aan onderaan. We wisten dat we hier een goed resultaat even van plekje kunnen ruilen... Dus dat is toch, uh, ja, dan, dan moet je het nou, even aftasten. En voor hen nou. En We hadden misschien wat minder de bal, maar uh, ik denk uh, als team uh, was het gewoon een hele goede prestatie. Na de 2-1-overwinning op AZ vorige week was dit dus de tweede op een rij voor VVV. Trainer Ton Lokhoff heeft het accent verlegd naar een hechtere organisatie en hij legt uit waarom. Je kijkt naar je elfstal en natuurlijk en, en, en wil je, je spelers vertrouwen geven. En, maar Op een gegeven moment duurde het natuurlijk heel lang voor de eerste overwinning, al zaten we dan een paar keer dichtbij. Maar wat me, wel, wat me wel heel veel zorgen maakte was dat we wel heel veel tegengoals kregen, bijna drie, in de eerste tien wedstrijden gemiddeld. Ja, dan wordt het heel moeilijk om een wedstrijd te winnen. En, en, en dan is het ook logisch als trainer ja, dat je daar, daar in ieder geval aan gaat werken. Bij rust was het pas 1-0 voor VVV. En de trainer van Willem II, Jurgen Streppel, dacht dan ook dat zijn ploeg toen nog wel kon winnen. In de rust hebben gezegd van, ja, luister, er bepaalde, eh, op bepaalde vlakken lagen er absoluut mogelijkheden om VVV pijn te doen. Maar als ik zie hoe wij de eerste kwartier spelen, tien minuten aan kwartier in de tweede helft. Dat, eh, ja, dat was voor mij zelfs ook een verbazing. Ik denk dat de jongens deze wedstrijd ook uh, uh, vanavond nog wel een paar keer zullen spelen, ja. De stand, FC Twente aan kop, 28 uit 11. PSV heeft er 27 uit 11, is tweede. Vitesse derde, 24 uit 11. En FC Utrecht uh, vierde met... 21 uit 12. Dan onderin 15 de Roda 10 uit 11, daaronder VVV 9 uit 12. Peks Zwolle 8 uit 11 en Willem 2 sluiterij met 6 uit 12. Morgenmiddag om half 1 is er Vitesse tegen FC Twente, om half 3 Pekswolle Ajax, Feyenoord Rode JC en om half 5 ook nog PSV tegen Heerenveen. En dan gaan we even terug naar NEC tegen Heracles. Uh, Jan Rols was daar en die praat na met de trainer van NEC, Alex Pastoor. Ja, prachtige wedstrijd. <laughs> ja, niet goed, ja, toch? Niet goed voor je gezondheid. Ja, prachtige wedstrijd. Ja. Aantrekkelijk. En je staat hier eindelijk een keer als winnende coach in eigen huis. Ja, dat, uh, dat is best wel vreemd. Want uh, de wedstrijden die we hiervoor niet konden winnen... Toen konden we er veel meer aanspraak op maken als je kijkt naar het veldspel. Want uh, dat het een aantrekkelijke wedstrijd was, dat, uh, die credits die waren uh, ja, uh, voor, een, uh, voor hetzelfde deel uh, voor Heracles. Misschien wel voor een groter deel, want ja, ik vond uh, Heracles voetballend uh, ja, echt af en toe een lust om naar te kijken. Um, waarom was het een leuke wedstrijd? Waarom waren er zoveel kansen? Wat is jouw analyse daarvoor? Nou, kijk, vooraf dan verwacht je dat natuurlijk wel een klein beetje. Want als je beide opstellingen ziet, dan, uh, dan zitten er zoveel aanvallende intenties in. Vooraf had ik al gezegd, ja, het is dan zaak dat je ja, probeert de bal te hebben. Want de ploeg die de bal heeft, hoeft zich uh, op dat moment niet aan te passen. Nou, heel even waren wij dat. En vervolgens was uh, Herakles dat in het grootste deel van, uh, van de eerste helft. En ook in het begin van de tweede helft. Hè, toen ze de 1 0 uh, achterstand ombogen in een 1-2-voorsprong. Ja, en, uh, we hadden een kwartier gespeeld en uh, ja, we wisten eigenlijk niet goed waar we het moesten zoeken. En, uh, ja, en de wedstrijd kantelde toch. En, uh, ja, en op een manier dat je dacht, ja, en, en nu zijn wij weer de bovenliggende partij. Maar deze wedstrijd uh, eindigde in 3-2, maar het had net zo goed 8-8 uh, ja, of 7-8 of 8-7 kunnen eindigen. En uh, ja, daarvoor moeten we alle... Mensen die erbij betrokken zijn eigenlijk een compliment geven. Want uh, we zijn uitgegaan van het aanvallen. Dat hoort bij, uh, bij Nederland. En uh, ja, ik ben natuurlijk hartstikke blij omdat we voor de eerste keer gewonnen hebben. Maar we moeten ook wel heel reëel blijven. Dat, uh, het was uh, overdreven. Het was eigenlijk een beetje te veel van het goede. Ja, het had ook andersom gekund. Helemaal mee eens. Alex Postoor, de trainer van NEC, dat met 3-2 van Herakles won. Arjen gaat won de marathon van Heerveen. Hij was de snelste in een kopgroep van 14. Hoeveel handen heb je al geschud inmiddels? Nou, heel wat, het is een thuisbaan, dus er uh, ja, is heel veel publiek. Volgens mij is je hele familie hier, hè? Ja, hele familie, een schoon familie, dus uh, ja, hartstikke mooi. Doet het je dan nog wat na uh, ja, niet de eerste overwinning op de thuisbaan? Nou, ja, natuurlijk, uh, ik win liever in Ereveen dan dat ik ergens in Brabant een wedstrijd win. Dit is gewoon, uh, ja, hier train ik altijd en uh, ja, hier wil je natuurlijk goed rijden. Het was een, uh, een hele snelle wedstrijd. Um, en ik dacht even, ze gaan het voor Berga doen. Die zat zeg maar, achter jou. Jij zat in de tweede positie van het, uh, het bandtreintje. Wat waren de afspraken? Ja, hij gaf aan dat hij niet heel goed meer was. En uh, ik wist dat Jorrit gewoon hard reed vandaag. Dus uh, ik denk, Jorrit trekt hem wel door tot de bel. Nou, Jorrit reed ongelooflijk sterk, hè? Ja, dat is niet normaal hoe hard hij rijdt. Ik hoop dat hij nog benen over heeft voor morgen. Nou, dan moet hij de 10 rijden. Uh, jij hebt gisteren de 5 kilometer gereden. Ik kwam niet in de buurt van de World Cup plekken. Was dit een wedstrijd voor jou? Nou ja, ik, voor, me, voor mezelf heb ik wel een redelijke 5 kilometer gereden. Maar ik moet nog een klein stapje maken en dan zit ik in de subtop. Bij de jongens als Verweij en uh, bij de 6 c in de buurt. Ik denk dat ik dat nog wel kan. En, uh, ach ja, tuurlijk uh, ben je wel extra gebrand om vandaag uh, goed te rijden. Nou, wil je uh, wel ook die focus op het lange banen blijven leggen? Nou ja, ik blijf gewoon Holland Cups rijden. En, uh, ja, ik moet gewoon met techniek werken voor de, voor de lange baan. Dat is gewoon het grootste, grootste probleem. Dat was Arjen Struttiga. Hij won Veen. Kees Grimbergen doet zo met het oog op morgen. En langs de lijn morgenmiddag om twee uur met Twan en Tom. Tot dan. Hallo, hallo Janine. Vroege vogels voor Janine.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 Dit is Radio 1.